Zeven uur, of acht uur, dikte hard met het NOS Journaal. In het noordoosten van de Verenigde Staten zitten ruim 2 miljoen huishoudens zonder stroom. Onder meer in Pennsylvania, New Jersey en Maryland hebben mensen geen elektriciteit. Het gebied wordt geteisterd door een zeldzaam vroege sneeuwstorm. Drie mensen zijn omgekomen door ongelukken die met de sneeuw te maken hebben. Veel bomen hebben nog blad en bezwijken onder de last van de sneeuw. In hun val nemen ze stroomkabels mee waardoor de elektriciteit is uitgevallen. Ook in New York ligt met 10 centimeter al een flink pak sneeuw... meer dan tijdens het vorige record in oktober 1869. Door het winterweer zijn een aantal luchthavens... in het Noordoosten van Amerika gesloten... en zijn zeker duizend vluchten geschrapt. Er is nog geen oplossing voor het conflict... tussen werknemers en directie van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Daardoor blijven voor de tweede dag op rij... alle vliegtuigen van Qantas aan de grond. Wereldwijd zijn zo'n 70.000 mensen gedupeerd... Een Australische arbitragecommissie middelt vandaag verder in het conflict. De regering had de commissie ingeschakeld om een oplossing te vinden voor de problemen. De arbitragecommissie kan de vakbonden dwingen de acties te staken als die bijvoorbeeld de economie grote schade berokkenen. Piloten en onderhoudspersoneel bij Qantas eisen onder meer een hoge loon en het vertrek van de directie. Ze hebben de laatste weken het werk geregeld neergelegd waardoor veel vluchten uitvielen en er achterstallig onderhoud is ontstaan.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 Volgens Syrische activisten zijn de afgelopen dagen bij protesten tien mensen gedood. Maar heeft ook het leger verliezen geleden. In de stad Homs zouden twintig militairen zijn omgebracht, vermoedelijk door deserteurs. Maar die berichten kunnen niet worden geverifieerd. In Kirgizië worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. De inwoners kiezen een opvolger voor de verdreven president Bakiev. Die moest vorig jaar het veld ruimen na een volksopstand die aan zeker negentig mensen leven kostte de voormalige Sovjet-Republiek is sindsdien hard op weg... een parlementaire democratie te worden. Aan de verkiezingen doen 16 mensen mee. Grote kanshebber is voormalig president Atambayev... die stabiliteit belooft in het onrustige zuiden van het land. Daar kwamen bij onrusten vorig jaar tussen Kirchiz en Oezbeke 400 mensen om het leven. Amerika volgt de verkiezingen op de voet... omdat Atambayev de militaire basis van de Amerikanen in Kirgizië wil sluiten. Volgens de WS is die basis essentieel voor de missie in Afghanistan. Prins Willem-Alexander heeft, uh, heeft Aruba gecomplimenteerd met het energiebeleid. Op de tweede dag van het koninklijk bezoek zei de prins dat Aruba binnen het koninkrijk voorop loopt... bij het gebruik van alternatieve energiebronnen. Het eiland haalt 20% van de energiebehoefte uit windturbines... en bouwt binnenkort een tweede molenpark voor de kust. In Oranje staat Willem-Alexander dat ze Nederland kan leren van de bevindingen op Aruba...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 De Chinese politie nam ruim 300 kilo drugs in beslag... en heeft 22 drugslaboratoria ontmanteld. In Amsterdam hebben zeker 15 mensen vannacht vanwege een brand hun huis moeten verlaten. Op de zolder van hun huis brak brand uit die oversloeg naar de woning ernaast. Niemand raakte gewond en het vuur was snel geblust. Een aantal bewoners slaapt in een hotel omdat hun huis veel waterschade heeft opgelopen. Het is nog niet duidelijk waardoor de brand in Amsterdam ontstond. En vannacht is de wintertijd ingegaan. De klok is nu uur teruggezet. De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt tot het laatste weekend van maart. Bij de overgang naar de wintertijd is het ochtends eerder licht en s'avonds eerder donker. Wereldwijd gebruiken ongeveer 70 landen het systeem van zomer- en wintertijd. Het weer dan nog, overwegend bewolkt vandaag met af en toe wat regen. In De middag valt vanuit het zuiden, of, schijnt vanuit het zuiden af en toe de zon.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 Kom dan naar Montafon in Vooralberg. Kijk op Austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. Ja, het is uh, 8 uur 6. Nee, geen 9 uur 6. Het is 8 uur 6 wintertijd. Lopen een trappetje op uh, bovenop het dak van het prachtige gebouw Beeld en Geluid op het Mediapark. We zien dat het eindelijk open gaat trekken. Ja, als het nou dik een half uur uh, geleden al uh, helder was geweest, dan hadden we de zon uh, kunnen zien opkomen, Goverd. Ja, half acht, hè? Soms opkomst. Een uh, uurtje vroeger dan uh, gisteren. Maar het gaat heel snel. Een uh, kwartiertje geleden zat er nog pot dicht. Maar uh, het is prachtig. Het uh, uh, uh, ja. ziet er goed uit. Dit is uh, de dag na de nacht van de nacht. Uh, ja? Ik neem aan dat jij de hele nacht op je rug in het stadspark hebt gelegen. Te genieten van uh, hoe het park <laughs> ineens donker was. Nou, ik heb uh, ook toch nog wel een paar uur geslapen. Hoewel het vanmorgen, ondanks het uurtje extra van de wintertijd, toch wel vroeg was. Maar uh, ik was in uh, Utrecht en in Amersfoort. En in beide steden is het licht op de grote Kerk uitgegaan. En dat is, uh, een, ja, dat is eigenlijk bijzonder dat dat een ongewoon gezicht is. We zijn gewoon niet meer gewend dat het s'nachts uh, donker kan zijn. En nee. uh, ja, helaas is het gisteravond in bijna heel Nederland bewolkt geweest. Dus sterrenkijken zat er niet overal in. Maar uh, toch natuurlijk een heel mooi initiatief... om iedereen weer eventjes uh, kennis te laten maken... met uh, ja, hoe, hoe indrukwekkend het nachtelijk uh, duister kan ja, zijn. Hoe het ook kan zijn. En nou, ja, Hier ja. op het Mediapark waren de lichten rond dit complex van beeld en geluid... Uh, ook speciaal uit. Aha. Heel aparte gewaarwording, uh, ja. zeiden de beheerders. <laughs> ja, nee, ik uh, vind het leuk. Uh, je merkt bij dat soort dingen dat wij allemaal toch... Uh, Iedereen heeft iets met de nachten, met de duisternis. En dat maakt je rustig. En ik heb het gevoel dat wij in een tijd leven. waarin het feit dat het dat licht alsmaar doorgaat de hele nacht. Dat, ja, dat kan bijna niet anders. of dat draagt bij aan het stressige gevoel van ons leven. Ja. Nou, we gaan er nu in ieder geval. als we zo naar boven kijken, een hele mooie dag van maken, Govert. Absoluut. Het, uh, dat mag ook wel op de, deze feestelijke Jubileum-uitzending. Vroege vogels. Een heel speciale aflevering van Vara's Natuur- en Milieuprogramma. Iedereen voelt de gloed. Iedereen heeft de geest. Het gaat goed. Het is feest. Het is feest. Goed. U hoorde zo net ja, een speciale jubileumtune voor Vroege Vogels. En daarvoor hoorde u Rob Buiter en Govert Schilling op het dak van Beeld en Geluid. Een nou, metertje of 25 boven ons hoofd. U hoort het waarschijnlijk wel het gant een beetje. Wij zitten in de enorme ruimte van uh, dit instituut op het Mediapark in Hilversum. En heet u van harte welkom bij deze speciale jubileum-uitzending van Vroege Vogels. Ja, 33-1 derde jaar bestaat ons programma. En dat wordt ook wel het jubileum genoemd. Met een knipoog naar de langspeelplaten 33-1 derde toeren, weet u het nog. Gewoonlijk zitten we in het Capitoal met een zeer select gezelschap. Een technicus, een regisseur en wat gespreksgasten, dan heb je het wel een beetje gehad. Maar vandaag hebben wij een paar honderd man publiek en genodigden. Kunnen we die ook horen? <applaus> Ze zijn nog enthousiast ook. En een stoet aan uh, gasten en oude bekenden. Ivo, Midas, Nico de Haan, Govert Schilling dus. Die staat nog op het dak, uh, u hoorde hem het al. En uh, ook bijzonder, zowat alle oud-presentatoren zijn aanwezig. Ik heb er al een paar zien rondlopen in het wild. Uh, uiteraard gaan we terugkijken, terugluisteren. Maar er is ook veel ruimte voor nieuw geluid. En omdat we vandaag in beeld en geluid zitten, zenden we niet alleen uit in geluid, maar ook in beeld. Op vroegevogels.vara.nl kunt u ook, als het goed is, naar deze uitzending kijken. Wij zijn Janine Abbring en Menno Bentveld en tot tien uur is dit de jubileumuitzending van Vroege Vogels. En daar is Ival aangeschoven, hè? Ja, vanochtend ja. Uh, schuiven veel oude bekenden bij ons aan. Kun je dat aanschuiven? Kan dat eruit? Hoezo? Ja, gewoon aan tafel komen zitten. Dus ja. ja, maar het schuift hier zo lekker in beeld. Hoe leid je? Dit geluid hebben we dan. Ja, wij vallen meteen met de deur in huis. Hij schuift aan, maar dat mogen we niet zeggen. De man die twintig jaar lang Vroege Vogels heeft gepresenteerd. Worden we nou al op de vingers getikt. Van 1985 tot 2005, als ik het wel twintig heb. Jaar, ja. Twintig jaar. Twintig jaar. Ivo de Wijs. Nou, we vragen het vanochtend hier aan iedereen, Ivo. Wat, wat was nou jouw ultieme uh, vroege vogelsmoment? De ontdekking van de natuur. Ik wist er geen bal van. En ik ben uh, geheel gerijpt in die twintig jaar. En vrij kort nadat ik bij Vroege Vogels ben gaan werken, heb ik mijn... Uh, bureaustoel omgedraaid. Ik zat altijd met mijn rug naar de tuindeuren toe, naar de, naar de natuur toe. En op een gegeven moment heb ik die stoel omgedraaid. En vanaf dat moment keek ik naar buiten. En toen kwamen de verzen over de koolmeisjes en over de bloeiende prunes. En zo werd ik langzaam een ander mens. En staat die stoel nog steeds zo? Of ja. heb je hem 65 jaar ja, ik, ben in middel, ik ben inmiddels verhuisd naar een bejaarde woning. Maar uh, nu. Uh, <laughs> Uh, bij de, bij de, de, de, het contact met de buitenwereld is nog steeds, ja. ja. ja. Uh, ook uh, uh, momenten die je eigenlijk liever niet wil herinneren? Nou ja, vroeger was, had je die uitzending op zondagmorgen en dan was ik zo dom. Dan nam ik op zaterdagavond een snappel aan ergens in het land. Dus ik had een keer met dokter Anders P een optreden in Hippolytus Hoef. En dat had tot half twaalf geduurd. Maar om twaalf uur ging de dokter anders weer aan de piano zitten. En uiteindelijk kreeg ik hem daar om twee uur weggesleurd. Toen moest ik hem nog thuis brengen. Ik was om half vier in mijn bed en moest er om zes uur weer uit. Hoe ging en die uitzending? Ja, dat ging natuurlijk niet zo goed. Dus toen liep ik door die gang en dan kwam ik een man tegen en ik zei: Dag, ik ben Ivo de Wijs. Ja, dat weet ik. Ik zei die man. U hebt mij net geïnterviewd. <laughs> Mis je het? <laughs> uh, uh, uh, uh, wat ik mis is het heel erg te werken in, in zo'n leuk team, als je bij Vroege Vogels had. Want als ik nu zit te werken, ik werk niet zoveel meer, maar dan word ik een beetje teruggeworpen op mezelf. En dan zit je in je eentje. Maar dat gevoel van wij met z'n allen tegen de wereld, dat mis ik, ja. ja. Uh, we zullen jou nog uh, veel vaker horen vandaag, uh, uh, Ivo. Dus blijf... Uh... U mag, bijna niet je mag, je mag blijven niet. Aan, blijf aangeschoven. Ik schrijf <laughs> even uit. Eén nee, ja, ja. van de redenen waarom we het zo leuk vinden om een viniele jubileum te vieren... is dat tijdens de eerste jaren van dit programma de muziek ook echt van grammofoonplaat kwam. Jij nog meegemaakt, Ivo, die grammofoonplaten? Maar zeker wel. Zeker. Ja. En dat was een aparte technicus en die zetten dan die platen op scherp. En uiteraard hoorde je af en toe een tik in de plaat of het kraakte of de vloog over. De muziek die we vandaag in Vroege Vogels laten horen komt van een LP of is live. Want we hebben een wereldbekende flamenco-gitarist uitgenodigd. Een man die ook al heel uh, een, een vroege vogelsverleden heeft. Want in 1987 speelde hij voor ons tijdens een uitzending op uh, Greenpeace schip de Sirius. En toen we met tranen in de ogen afscheidnamen van Midas, heb ik ook net al zien lopen. Kijk, daar staat hij. Hey. Toen we afscheid namen van Midas, uh, toen was John Fillmore er ook. Hij staat natuurlijk ook op onze vinylen plaat, maar deze ochtend is hij gewoon live en alles wat hij laat horen heeft hij zelf gecomponeerd. U hoort... John Fillmore <coughs> de Amento, de Roomba Amento, uh, gespeeld en gecomponeerd door John Fillmore. Ja, we zeiden het net al even, vroege vogels is deze zondag niet alleen te beluisteren... maar ook te bekijken. Het is best intimiderend, het zijn van soort robotcameraatjes die uit zichzelf be bewegen. Dus af en toe zie ik opeens in mijn ogen hoe ik zo'n mm, zo camera schuiven. En we zijn dus op de website live te volgen, maar um, u kunt ook vragen stellen vandaag... Uh, live kan het, via onze eigen website kunt u vragen stellen. U kunt ze mailen, u kunt vragen stellen via Facebook of via Twitter... Ik neem aan dat we dan gewoon de hashtag Vroege Vogels uh, hanteren. En die vragen uh, die worden dan zo snel mogelijk beantwoord door een van onze redactieleden. Die zitten achter de laptop klaar om al uw vragen te beantwoorden. Ja, dat zijn vragen aan de redactie ook, hè? Mogen ze vragen, vragen aan ja. de redactie. Dus heeft u een vraag als je net Paramore, of aan Rob Buiter, of Joost Huizing, ja. of een van al die andere bekende stellingen van Anjanine? Is er wel eens iets misgegaan? Is Menno Benveld in het echt, echt zo knap? Weet je, dat soort vragen. Ja, dat zien ze nu op die webcam. Ja. Uh, we gaan die vragen zo snel mogelijk proberen te beantwoorden nog tijdens de uitzending. Uh, die redacteuren zitten klaar. Maar het mooie is, de allerleukste vragen worden ook nog beantwoord in een filmpje. En die komen dan na de uitzending direct op vroegevogels.vara.nl. Ja. Uh, ja, wie goed heeft opgelet, zag dat het afgelopen nacht net iets donkerder was dan anders. Het was de nacht van de nacht, um, bedacht door de provinciale milieufederaties en natuur en milieu. Want in Nederland is het nooit helemaal donker. Door toenemende lichtvervuiling zien we in de steden. Hooguit nog honderden sterren. Ja, dat moet anders. En dat vindt zeker de ambassadeur van de nacht, Govert Schilling. Ja, voor Govert kan het niet donker genoeg zijn. Met vroege vogels kijkt hij al meer dan 25 jaar verder dan de horizon. En daarom zit hij aan tafel. Govert, welkom. Goedemorgen, dank je. Ja, uh, je kijkt al meer dan 20 jaar samen met ons naar de sterren. Uh, uh, je, het kan niet anders of jij moet ook jouw ultieme vroege vogelsmomenten hebben. Mijn vroege vogelsmoment? Ja. Nou, ja, dat is inderdaad van heel lang geleden... Dat kunnen jullie allemaal niet meer herinneren. Ik denk dat dat 25 jaar terug was. Toen was ik een keer te gast in de studio in Hilversum. Met mijn uh, pasgeboren uh, oudste zoon uh, Jasper. Die was toen nog geen één jaar. Ja, en maar die nam probleem. Je gewoon mee. Ja, dat, ik, die moest mee. Ik weet niet meer waarom, maar dat, dat kon niet anders. Zoals mijn hond, zeg maar. Dus. Uh, ja. Joost en Carla die, uh, hebben zich over hem ontfermd... toen ik de studioruimte in moest. Maar die heeft de hele uitzending bij elkaar geschreeuwd... omdat zijn vader achter het glas verdween. Ik denk dat heel Nederland dat heeft moeten kunnen horen. Het maar zo, uh, het leuke is dat ik denk dat Vroege Vogels... een goede invloed heeft op mensen. Want toen hij een jaar of vijf was, wist hij zeker... ik wil boswachter worden. Toen hij twaalf was, uh, is hij lid van de NJN geworden. Uh, toen hij negentien was, is hij uh, milieukunde... en duurzame ontwikkeling gaan studeren. En nu uh, controleert hij het uh, klimaatbeleid van de gemeente Den Haag. Dus... Uh, Oké, daar gaan we straks over. We ja, hebben dan het straks nog over, We zijn aan duivendak. Uh, even over sterrenkijken, Govert. Is dat, uh, wat is daarin veranderd de afgelopen twintig jaar? Lastiger geworden? Ja, absoluut. Uh, ik, misschien moet ik nog iets eens verder terug. Toen ik als, uh, als amateur uh, ster, uh, uh, met mijn kijkertje in de achtertuin stond, was het echt. Ik woonde gewoon ook in de randstad. Het was niet moeilijk om s'nachts naar buiten te gaan en de melkweg te zien. Ik kon met de blote ogen uh, andere sterrenstelsels en nevels zien. Dan nou, weet ik wel, mijn ogen zijn wat achteruit gegaan in de laatste tijd. Maar het licht is toch vooral enorm veel uh, erger geworden. Waardoor precies en... dan? Ja, het zijn allerlei dingen. Het is uh, natuurlijk verlichting. Er zijn meer snelwegen. Verlichting op snelwegen, verkeerspleinen. Steden zijn groter geworden. Uh, maar we zijn vooral met reclameverlichting en gebouwenverlichting zijn we enorm uh, uit de slof geschoten. En in het uh, zuidwesten van Nederland heb je natuurlijk de kassen... die uh, in ja, de hele provincie Zuid-Holland het sterrenkijken bijna onmogelijk maken. Ja. En wie hebben dan nog meer last van, behalve van uh, de sterrenkundigen? Nou, ja, kijk, die nacht van de nacht... Dat is veel voor jou, die nacht van de nacht, is natuurlijk veel breder, hè... Want het het is niet alleen om last te hebben. Het gaat ook om energieverspilling en onnodig licht en onnodig uh, uh, stroomverbruik. Maar uh, heel veel dieren hebben daar heel veel last van. Nachtdieren, insecten die op, op licht afgaan en daardoor gedesoriënteerd raken. Nachtdieren die hun ritme kwijtraken. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar last van hebben. Die gewoon door de continue hoeveelheid licht in de nacht... dat ja, hun, hun 24-uur ritme raakt, verstoort. En ik denk dat iedereen dat wel een beetje kan herkennen. Want ja, een beetje vroeger... Dan, ging de zon onder en werd het donker. En dan hield, nam de activiteit een beetje af en er kwam rust in het leven. En dat zijn we allemaal wel een beetje aan het kwijtraken. Maar zijn er nog echt donkere plekken in Nederland? Misschien Monaco is het donkste. Dus vorig jaar met de Nacht van de Nacht is dat, zijn de stertellingen gehouden in heel Nederland. Omdat je hoeveel sterren je kunt zien in een klein gebiedje, dat geeft aan hoe donker het is. En toen kwam dat als beste plek naar voren. Natuurlijk zijn er een paar donkere plekken, maar niet veel meer. En hoeveel, hoeveel sterren en... zie je dan als je op zo'n hele donkere plek omhoog kijkt? Gaat ja, nee, Je bent zelf misschien ook wel eens in een ander land geweest. En heel veel mensen kennen dat van de vakantie. Je hoeft maar naar Zuid-Frankrijk of Italië. Of, of uh, een keer op zee of in de woestijn kun je duizenden sterren zien. Maar hier in, uh, in de Randstad zie je er hooguit enkele tientallen. Ja. En dat scheelt heel erg. Nou is het al heel lang nacht van de nacht. Ik geloof zevende, achtste keer. Zevende keer. Ja, scheelt het wat? Verandert ja, het wat in Nederland? Ik, ik weet het niet. Ik denk dat Het heeft natuurlijk te maken met bewustwording. Maar die uh, natuur- en milieu die zijn wel heel bezig met bedrijven en gemeentes... om dat te proberen te ver, uh, veroorzaken. En iedereen kan er aan meewerken. Deze We dag kijken nu nog... naar het publiek. U kunt ja, het allemaal. Uh, jullie ook allemaal. Licht aan juli, hè? Deze dag nog staat er op de website nachtvandenacht.nl een lichthinderkaart. Waarop je zelf kan aangeven wat voor jou de plaatsen zijn waarvan je denkt: daar mag het wel een tandje minder. Die ziet al helemaal zwart van de vlaggetjes. En dat is een soort uh, ja, startpunt voor het verder overleg. Om te kijken: van, uh, kan, ja. kan die reclameverlichting na 11 uur s'avonds misschien. En na. dan niet alleen maar naar de buren kijken en uh, <laughs> naar de gemeente: van ze moeten u eens wel doen. Maar kijk dan ook naar die lamp die aan je schuur hangt en die de hele Precies. nacht brandt. Dat kan zelf ook uh, Govert, je hebt ook nog een... Uh... Ja, ja, want, je bent, want oh, astronomen worden vaak verward met astrologen, toch? Dat je, dan, dat je dan zegt van, oh, je hebt heel veel verstand van de sterren... en ik ben uh, maagd en uh, hoe oh, gaat ja, het iedereen mij had in, in 2012. Ja. Ja. Tot een paar honderd jaar geleden was dat ook nog hetzelfde beroep, hè? Maar, maar goed, dat is nu <laughs> een beetje uit elkaar gegroeid. <laughs> Oké, okay, maar je gaat volgens mij die verwarring nog een beetje groter maken? door. Ja, te... ik dus, ga het uh... groter maken, want ik heb de geboortehoroscoop... van uh, vroege vogels getrokken, <laughs> met een vette knipoog. Yes. 25 juni 1978 was de allereerste uitzending. En uh, op die avond van die dag, en dus ook de avond van stonden de planeten Saturnus en Mars samen in het sterbeeld Leeuw. Yeah. Nou, Leeuw staat voor kracht. Dus dat geeft aan dat de duo-presentatie altijd de kracht van Vroege Vogels moest uh, blijven. Dat is wel duidelijk. En vlak voor het begin van die eerste uitzending stonden de zwaan en de arend heel hoog aan de hemel. Vroege Vogels neemt een hoge vlucht. En de maan stond bijna in zijn laatste kwartier. En ik denk, we hebben nu een derde eeuw, vroege vogels. Ik denk dat we dat laatste kwart van uh, uh, de 100 jaar ook zeker een keer vol gaan maken. Dus wat mij betreft staan de sterren heel gunstig voor jullie programma. Nou, geweldig. Van een creativiteit. Van uh, een verschilling, dankjewel. <laughs> Govert, uh, uh, dankjewel. Blijf omhoog kijken. Uh, bij dit merkwaardige verjaardagsfeestje hebben we uh, drie cadeautjes. Uh, we gaan liefst drie eerste exemplaren overhandigen. Een langspeelplaat, een boekje en een cd. Uh, luister eerst naar een lied dat speciaal voor vroege vogels geschreven werd door Wietke Lubis. Uh, nu ook. Ja, ik mag volgens Ivo niet meer zeggen aangeschoven. Maar Wietke zit nu ook aan tafel. We spreken haar zo. En gecomponeerd door Johan Hogeboom. Een paar maanden geleden hadden we de wereldpremiere. En nu komt het uit op de cd Vroege Vogels Vokaal. Het heet Eendje en wordt gezongen door Sanne Eginkamp. Net nog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 dat de toekomst tegemoet zwong, opgewekt en fris en blij. Het liedje werd gezongen door Sanne Eggekamp. Maar het is geschreven door Witske Lubis. Wietske zit bij ons aan tafel. Uh, bijzonder is dat dit liedje uh, ook op de unieke LP, Vroeger Volgens Vinyl, staat daarover later meer. Eerst gaan we praten over de cd. Met twaalf liedjes van de hand van Wietske. Wietske, zijn er eerder cd's van je verschenen? Nog nooit. Het is dus je eerste. Ja, ik, ben, ik vind het een grote eer. Is ja. het ook je eerste lp dan? Nou, de, dat zeker. Ik, ik uh, vrees ook de laatste. Want uh, ja, waar, er komen natuurlijk niet meer zoveel lp's. De LP heeft de toekomst. Ja? Oh. ja nou, dan uh, wie weet. Ja. Wij kennen jou als, als programmamaker bij de VARA. Je bent ook niet een collega van ons. Maar je hebt dus een soort van tweede leven als, als cabarettekstschrijfster. Ja. En dat doe je heel goed, want dat doe je ook nog voor heel veel andere mensen. Hè? Ja, nou, ik heb uh, in het verleden uh, liedjes geschreven voor uh, Jan Rot en voor Manuela Kemp, onder andere. En, uh, nou ja... Ik hoop dat er meer mensen volgen, want uh, ja, schrijven nee. is het leukste wat. Er maar is dan, is dan je streven om zo snel mogelijk? Ja, maar we zien jou natuurlijk uh, dagelijks, wekelijks. Zitten daar op die andere Varenredactie <laughs> ja. naast ons. Uh, is dan je streven om zo snel mogelijk daar weg te zijn, de Varen te <laughs> verlaten? En, uh... Ja, en dat is meestal om de kinderen op te halen en weg te brengen en zo. Nee, maar maar, bedoel, wil nee, bedoel, je... nee, nee, wil je schrijven? Want echt... wil je weg? geschiedenis ja, laat je ja, schrijven. Ja. Laten we eerlijk zijn. Ja, de, dat, dat is ook een groot deel van mijn bestaan. Uh, Neem niet weg dat ik het heel leuk vind om bij de Varen -te, te werken, hoor. En daar ook heel graag wil zijn. Ja, maar de directie ja, zit hier tegenover. <laughs> Oog kijken. Zo, die kan alvast al die ja, we moeten bezuinigen. Lubis, ja. eenmaal. Dat kan iets anders. Maar uh, nou ja, ik, uh, ik schrijf ook veel daarnaast. Ja. Ja. Nou kan ik me niet voorstellen, Manuela Kemp en Jan Rot lijken me niet echt de natuurteksttypes. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Maar je hebt daar vast geen natuurlijktjes voor geschreven. Daar en nu heb ik geen voor ons wel? Nee, dat, dat ging over het nachtleven en het, uh, hè, het, uh, het wilde bestaan. Ja, maar waar hm. haalde je dan je inspiratie vandaan voor ons? Uh? Nou, uh, nou ik, ik laat me. Altijd al eigenlijk graag verrassen door uh, kleine gebeurtenissen in de natuur, voornamelijk. Dus uh, het oprukkende mos in mijn achtertuin bijvoorbeeld, mm -hmm. of, uh, of een duif die in de stad rondloopt. Uh, nou ja, daar daar krijg ik dan bepaalde gevoelens bij en dat wil ik graag verwoorden. Is er eentje waar je het meest trots op bent, en die het zelf? Nou, eentje, nou, ja, eentje, eentje. Ja, dat dat ja. is ja, wel. Heb net gehoord. Een, ja, dat is wel een groot drama, maar daar hou ik eigenlijk ook wel van. Dus dat is wel mijn favoriet. Ja, ja. Ja. Nou, ik weet dat je eerste boeken werd overhandigd door dokter Anders P. Ja. Maar we, voor de overhandiging van jouw CD hebben we een andere grote held voor jou uh, klaarstaan. Hij schrijft net aan. Hij staat oh, achter oh, je. Oh, kijk! <laughs> ja. Wieske, uh, uh, ik, ik, volgens mij ben ik je ontdekker. De eerste dingen die ik zag van je zaak, <laughs> dacht ik meteen... Ha, die kan schrijven en een pen vasthouden. <laughs> en het is alleen maar beter geworden. Met de grote trots over had ik jouw eerste exemplaar van vroege vogels vokaal. Oh. Allemaal liedjes ja. uit de pen van Wietske is. Hartelijk dank. Het dus was eerst een leeg hoesje, omdat het plaatje net gedraaid werd. Maar inmiddels zit hier ook weer in. Dat is kilt. Dankjewel. Kijk, Wietske. Gefeliciteerd. Glunderend. Nou, je nou, eerste cd. Ik laat hem niet meer los. <laughs> Ivo, dankjewel. Oké, okay, wij, wij zijn zo direct weer terug. We gaan eerst even luisteren naar het nieuws uh, gelezen door Dikter Hark.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 Radio 1 Het NOS-journaal. In het noordoosten van de Verenigde Staten zitten ruim 2 miljoen huishoudens zonder stroom. Onder meer in Pennsylvania, New Jersey en Maryland hebben mensen geen elektriciteit. Het gebied wordt getijsterd door een zeldzaam vroege sneeuwstorm. De Syrische president Assad waarschuwt het Westen niet in te grijpen in zijn land. In een interview met de Britse kranten van The Telegraph zegt hij dat het Westen een tweede Afghanistan krijgt als het militair ingrijpt in Syrië.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 Bij de landelijke actie werden alle 12.000 verdachten tegelijk opgepakt. Dat waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Er trekken wolkenvelden over het land en in het noordwesten valt plaatselijk een beetje regen. In het zuiden, daar is het droog en komen opklaringen voor. En het is op dit moment zo'n 12 graden. Maar de rest van de ochtend verandert er niet zoveel. In het noordwesten blijft kans op een beetje neerslag. In de rest van het land blijft het meest droog. Vanmiddag is in het zuiden de kans op zon het grootst. In de noordelijke helft blijft af en toe een beetje regen of motregen vallen. En daarmee is het dus ook bewolkt. Het wordt zo'n 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. De wind die komt vandaag uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Aan de kust staat een vrij krachtige wind en op de wad is de wind krachtig. Windkracht 6. Vanavond en vannacht dan wordt het geleidelijk droger. En in het zuiden is ook kans op een aantal mistbanken... Het koelt af naar 10 graden. Dan morgen maandag, die begint met veel bewolking. En hier en daar ook met mistbanken. Nou, in de loop van de dag komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt dan zo'n 15 tot 17 graden.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 Bewandel het hoogste boomkroonpad van Europa. In Skisircus Saalbach Saalbach-Hinterglemm-Leogang. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt... Welkom terug bij Vara's vinyle vroege vogels. We zitten een beetje met een gram vandaag, want wij zenden vandaag niet uit vanuit het kapitol... maar vanuit beeld en geluid op het Mediapark in Hilversum. Wij vieren ons 33 1 derde jubileum. Mocht u nou vragen hebben voor de redactie van Vroege Vogels, voor de presentatoren... Eh, voor degene die de muziek samenstelt, het maakt niet uit, dan kunt u vragen stellen. Dat kan via Twitter, hashtag Vroege Vogels. En dat kan ook via Facebook, dan moet u gewoon even naar de website... en dan spreekt dat helemaal voor zich. Doe dat vooral. Goed, hoeveel? Ivo de Wijs, we hoorden het net al, meer dan zes jaar geleden stopte bij de vogels. Kan een feestje op zondagochtend niet zonder een uniek feestvers? Dus ook bij dit 33,3-jarig bestaan heeft de meester van het Lightverse een vers gemaakt. Hij draagt het zelf voor met behulp van een aantal andere radiostemmen. Ze staan op een rijtje, heel eh, nou mooi. Nou, maar hopen dat u ze herkent. U kunt ze niet alleen horen zo direct, maar u kunt ze ook zien. Vroegevoegd.varen.nl kunt u alles zien via de live camera's. Ivo, Take it away. stemmen. En langzaam vult de dag zich met geluiden. Door herfstig bruine blaren ruist de wind. Een hond slaat aan, de eerste vogels zingen. Het is de zondagmorgen die begint. En door de ijle-eter klinken stemmen. Soms ingehouden, soms fortissimo. Stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. stemmen, stemmen. Het, zijn, het, zijn, het zijn de stemmen van de radio. Het zijn de stemmen van de presentatie. Met een papiertje. Maar met hart en ziel. De jonge stemmen. En de oude stemmen. Die stammen uit de tijd. Van het funiel. <laughs> het, het zijn de stemmen van de vroege, vroege vara. De, de stemmen, stemmen van, van de groene, groene zondagsschool. Stemmen stemmen stemmen stemmen, stemmen. Stemmen, stemmen, stemmen. stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. Het zijn de stemmen uit het kapitol. Die stem van mij? Zou iemand die nog kennen? En mijn geluid? Herkent u dat misschien? Ach, wie vandaag online is, kan heel simpel de eigenaren van die stemmen zien. Het zijn de stemmen van een reeks van jaren. De stemmen van de wekker op zes uur. Stemmen stemmen stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. De stemmen van de stem van de natuur. De stemmen van vandaag en die van gisteren. Van ons, van jou, van mij, van hem en haar. Stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. stemmen, stemmen. En, en dat, dat vandaag al, dat al 33, jaar. 33 jaar. Ja, geweldig. <tiedacht> ja, dat was, dat was gefeliciteerd. We was zijn vandaag voor één keer bij elkaar. <tiedacht> Live hier in Beeld en Geluid speelde John Filmer. Speelde en componeerde overigens het stuk Julia. Ja, en daarvoor hoorde u natuurlijk... U herkende ze vast en zeker Yvonne, Inge Dieman zat erbij. Margreet Rijntje en Janine hoorde u Midas. Eh, Frank van Pamelen, Carla eh, van Lingen. Andrea van Pol, Andrea zat er. Eh, Karin eh, zat er ook. Eh, en we hebben wel allemaal gehad. Hè. Ja, Margreet Inge, nou, die hoorde u allemaal. En nu kunt ze allemaal nog eh, live vastverk zien. Want die camera's gaan nog draaien. Camera's op vroegevogels.vara.nl hoe is het om een vogel te zijn? Ja, nou, zo heet dat kunstproject van bioloog en muzikant Thijs van Vuren. Als kind spaarde hij braakballen van uilen. En droomde hij ervan te kunnen vliegen. En zijn fascinatie voor vogels is altijd gebleven. Logisch dat je je dan gaat afvragen hoe het nou is om een vogel te zijn. Ja. En daarom bedacht Thijs de vervogelinstallatie. Uh, nou, u hoort het nu een beetje op de achtergrond. Uh, Thijs staat een eindje verderop hier in beeld en geluid in de hal. En Jeannette Parmoor is bij hem. Jeannette... Ja, ik ben er. Kan je... ja. Wat horen we hier, uh, Thijs? Welk vogeltje is dat? Uh, wat we hier horen, dat is een goede vriendin van mij, Catharina. <laughs> en ik heb haar vervogeld tot winterkoning. We horen dus een mens. Ja, we horen een mens, ja, zeker. Zij heeft dit uh, ingezongen met haar eigen stem. Jij vervogelt mensen. Ja, ik vervogel mensen. In mijn vrije tijd laat ik mensen uh, zingen als elke vogel die ze maar willen. Nou ja, het is een hobby, hè? Ja, nou ja, het, het is bijzonder leuk. Ik mag hier zelf staan, dus het is wel een goede hobby, ja. Maar de vraag is natuurlijk, want we kijken nou naar een beeldscherm hè, van je Lipton. En dan zie ik inderdaad jouw vriendin of een vriendin zie ik als een vogeltje zingen. Maar hoe gaat dat dan? Uh, wat ik heb gedaan, is ik denk dat vogels sneller leven dan de mensen leven. Ongeveer tien keer sneller. Dat zie je in een hartslag is een stuk sneller. Ze ademen veel sneller. Uh, ze, hun hele levenscyclus, die moeten zij afleggen in 7 of 8 jaar, terwijl wij 70, 80 worden. Dus zij doen alles gewoon tien keer sneller. Na nee, één jaar kunnen zij bijvoorbeeld vaak ook kinderen krijgen. Ja. Terwijl wij daar tien jaar over doen. Ze worden het ook maar tien jaar of zo, hè, hooguit. Ja, precies. Dus zij doen alles tien keer sneller. En dat principe heb ik losgelaten op hun zang. Ik heb vogelzang vertraagd naar mensensnelheid. Dus tien keer vertraagd. En als je dat uh, doet met geluid, dan wordt het niet alleen langzamer... Maar dan wordt het ook een stuk lager. Alsof je die LP van jullie te langzaam afspeelt... dan duurt die een uur één kant in plaats van dat die twintig minuten duurt. En dan wordt het ook veel lager. Nou, als je dat met vogelzang doet, tien keer vertragen... dan krijg je frequenties die wij met onze eigen stemmen kunnen nazingen. dan krijg je geluid als... Aouw! Dat soort geluiden krijg je dan. En nou, dat is, wat is dit? Dit was een pimpelmees. <lacht> en, uh, uh, maar witte Koninkje klinkt veel meer als oh oh oh oh ooh. Dat klinkt meer zo. Nou, als je die geluiden opneemt en vervolgens vervogelt, versnelt, krijg je weer exact hetzelfde vogelgeluid. Uit. Ja, maar goed, jij vervogelt mensen. Hoe doe je dat dan? Uh, ik laat mensen luisteren naar de vertraagde vogelsang, dat imiteren, dat neem ik op. En vervolgens, versnel, vervogel ik die opnames weer. Dus die mensen krijgen een koptelefoon op, die moeten dat geluid nadoen. Dat neem jij op? Ja, inderdaad. En dan ja. ga je dus klinken als een pimpelmees of een koolmeesje of wat er dan? Ja, welke vogel je maar wil. Ik heb negen vogels in mijn grote mensenvogelhuis zitten. Ja, want dat hebben we nog niet, natuurlijk nog niet gezien. Je hebt hier een, echt een vogelhuisje gebouwd, maar dan op grote mensenformaat. Hè, zeg maar. Zullen we er even omheen lopen? Met uh, aan de voorkant natuurlijk een gaatje waar je naar binnen kan. Alleen gaan wij natuurlijk dan gewoon door een deur hè, naar binnen. Dat is iets makkelijker. En dan zie ik hier binnen zie ik een stoel. Ik hoop dat ik nog goed te horen ben. Uh, en een koptelefoon en een uh, schermen. Hier gaat dus degene die vervogeld wordt, gaat zitten. Ja, ik dacht een vogelhuis is wel heel erg uh, toepasselijk. Want een huis van een vogel, dat is geen vogelhuis. Dat hebben wij mensen bedacht. Maar eigenlijk een vogelhuis is een nest. Een nest is een huis voor vogels. Geen vogelhuis. Dat is gewoon een mensenhuis. Uh -huh. We hebben hem weer kleiner gemaakt. Dus ik dacht, nou, ik prop mensen weer in het mensenhuis voor vogels gemaakt. Dus een groot mensenvogelhuis. En waarom doe jij dit allemaal? Uh, omdat ik het heel erg leuk vind om, uh, om vogels te onderzoeken. Ik heb vroeger veel vogels gekeken en ik spaarde vroeger uilen. En uh, ik wil onderzoeken hoe het is om een vogel te zijn. Hoe het nou voelt om het vogel te zijn. Om een klein stukje van het bewustzijn van vogels om dat op te pakken en mezelf daarin in te leven. Dus als jij uh, kunt zingen als een vogeltje, dan zou je ook wat meer een vogel voelen? Ik denk het wel, ja. ja. Nou, ik heb hier... Uh... Ja, Rob staat hier toevallig. Rob, jij bent een echte vogelaar. Volgens mij wil jij niets liever dan vervogeld worden. Het lijkt me een geweldige ervaring, inderdaad. <laughs> en dan kan je kiezen, hè? Je hebt negen vogels, zei je? Ja, ik heb negen vogels, ik heb een winterkoning, een pimpelmees, een roodborstje, fietus, chifchaf, merel, lijster, mm -hmm. koolmees. Rob, wat hoort er? Nee, Tjiftjaf lijkt me de makkelijkste. Het lijkt me dan gewoon een kwestie van... Chif, chow, chif. Ja. Nee, maar ik, ik, bij jouw persoonlijkheid, pimpelmees is een heel erg masculin, vogeltje. Hoi oh, oh, Rob, <laughs> nou, ik, ik hoor het al. Weet je, wat? Weet je wat, we gaan er nog even uitvechten hier, dan komen we straks terug. Kijken wat op gehoord is. Nou, kijken wat het wordt met Rob. Ik zie trouwens ook Nico de Haan zitten. Die krijgen we zo recht nog aan tafel, maar die, die stoppen we straks ook nog een keer in die kast. Kijken of het dan nog beter klinkt dan op je <lacht> cd's, Nico. <lacht> um, dan komt nu een programma-onderdeel. Ja, ik heb hier een papier voor me met een heel klein stukje tekst. En verder is het een wit vel. Een programmaonderdeel waar ook Janine en ik niks van weten. De eindredacteur uh, houdt het allemaal geheim. Hij mocht het niks weten. Het is Hij zei, niet gespeeld dit. Uh, uh, we uh, weten echt niet wat er komt. Er komt iets. En uh, geef het woord maar weer aan Ivo. Nou, Ivo. Ga je Ja, weer. eerst een roffel. Welkom bij de Vroege Vogels Quiz. We gaan vanmorgen de Vroege Vogels kennis testen van alle aanwezigen. Janine Menno. Nou, nee. jullie mogen ook meedoen. Trouwens, iedereen mag meedoen, daar gaat het niet om. Prachtige jubileumprijzen te winnen volgens het oude principe. Eerste prijs één week naar Den Haag. Tweede prijs twee weken naar Den Haag. En uh, ik ben de spelleider en de juryvoorzitter en de notaris. Er kan overigens uh, over de uitslag gecorrespondeerd worden, dat komt allemaal in de oud papierbak. Ja. Hier komt, let, let u op, maak uw aantekeningen op scherp. Dan komt de eerste vraag. Maak de volgende zin af: echte natuurliefhebbers kijken verder. Dan de horizon. Dan de horizon, dan de horizon. Dan de horizon. hier aan tafel. Jullie hebben alvast één punt. Ja, je moet niet alles goed beantwoorden, oh. want de eerste prijs gaat naar iemand die 33, 1 derde procent goed heeft. Daar kan je natuurlijk donder op zeggen. Dat is eh, echt, eh, natuurlijk, je hebt eens kijken verder dan de horizon... ...de vaste slotzin van de bijdrage van Govert Schilding hier aanwezig. En aan het woord geweest. Vraag 2. U weet vast dat een van onze voorgangers, Fop I. E. ...ook zo'n vaste slotzin had. Wie kent die slotzin nog van Fop I. E. Brouwer? Kom op, dames en heren, vooruit. Alles wat groeit en bloeit en altijd weer boeit. Dat is ja. mijn vader, hè, die het zegt. Dat Even. is heel ingestoken. Ja. Ja. Nou, die luisteren dus al nog weer of Ja, hij moet wel. Precies. Ja. En, uh, uh, Foppie Brouwer maakte dat altijd vast aan de zin. En daarmee maakt dan uh, dit bloempje ons weer duidelijk... dat alles wat groeit en bloeit ons altijd weer boeit. Dus, maar het is een beeldhouderzin. zin, tot en met. We gaan verder met de derde vraag. Houdt u een beetje de score zelf bij? En wel eerlijk, alsjeblieft. Denk erom. Dat ik dat straks kan controleren. Uh, uh, dat doen we dan na de uitzending. Kan een paar uur duren... Maar voor het donker wordt bent u thuis. Dat, dat is duidelijk. oké. Okay. Derde vraag. Midas Dekkers is de columnist die met grote voorsprong... het allervaakste in vroege vogels op de radio is geweest. Maar wie heeft er op een na de meeste columns voor het programma gemaakt? Ik zal u een klein fragmentje laten horen. Wie is dit? Kleine bodemdieren zijn met een loep wel degelijk te onderscheiden. En ook die waren volkomen afwezig. Helemaal niets. Wie mag ik horen? Wie was dit geluid? Wie was de man die na Midas de meeste columns heeft gemaakt voor vroege vogels? Hij is hier notabene, dus hij weet het zelf ook. Erbert van Keulen roept Karin van de Boogaard. Heel goed. Eén punt voor Karen. dan had je al eerder een punt? E nee? Oké. Okay. Precies. Ik kom straks de prijs zelf in je keursje stoppen. Ja. De vierde vraag. Wat was de titel van de allereerste column van Midas? Makkelijke vraag. Is vorige week nog aan de orde geweest? Paashuis. De paashuis, roept Janine. Ja. Eén punt voor Janine. Heel goed, Janine, heel goed. Je ligt nu al gelijk met Menno en met Karin van der Boga. En met je eigen vader, begrijp ik. Ja, ja. klopt. Als ik maar genoeg prijzen ja, heb. Zo'n intel dan... uh, kwestie op deze ja, manier. Ja, ja. Ja, het publiek krijgt ook zijn kans wel, maar het publiek is misschien wat timide. Dat weet je maar nooit, ja, dat kan op. gebeuren. Let op het publiek, hier komt de vijfde vraag, die weet u zeker. Ook voor trouwe uh, luisteraars. Welke naam ontbreekt in het volgende rijtje: Letty, Inge, Karin, Andrea, Lisa, Janine? Margreet wordt daar geroepen. Uit het publiek. Ja, daar was het eerst. Nee, Margreet zelf is van deze vraag uitgesloten. Dat, dat doen we niet. Nee, zet u even één streepje op uw elleboog. Ja, heel goed. Kom ik straks controleren. Dat was inderdaad Margreet Reentjes en met haar heb ik gepresenteerd. Ze staat trouwens ook op de LP. Heel leuk om te horen, want Margreet die lacht echt zo gebeeldhouwd. Die lacht in letters. De H en de A Hahaha. Ha, ha, ha. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Geweldig is dat. Maar geen presentatrice van 1898 tot 2003. Is dus hij met stront vertrokken of niet? Nee, nee, oh, nee, nee. Oh, nee maar in goede harmonie heeft zij het programma verlaten. Heel goed. Hier komt vraag zes. Wie presenteerde rond 1990 het televisieprogramma Vroege Vogels? De eerste poging om door te breken. Janine weet het ook. Je mag meedoen, dus zeg het. Weet niemand in het publiek? Nee, nee. Ik gok Hanneke Kappen. Hanneke Kappen is goed geantwoord. Ik maak het iets moeilijker. Weet u het nu weer? Hanneke Kappen ziet u het voor u met de kast. Ja, het was, het was vroege vogels. Het werd middags later uitgezonden. Maar het was hete vroege vogels. Jullie weten wel dat jullie en... hier bij vroege vogels zijn. Hè? Niet bij de Tros Nieuws <lacht> of bij Langs de Lijn of zo. Dat <lacht> jullie allemaal sportvragen voor me zitten te verwachten. En... De, en uh, uh, Hanneke was een tijdje zwanger. We weten niet precies wie daar nou verantwoordelijk voor was, maar dat wordt nog uitgezocht. En toen is zij vervangen door. Een B-vraag is dit. Nee? Dat is ook heel moeilijk. Mieke van der Wij. Ook Mieke van der Wij heeft een tijdje. Uh, uh, vroeger was gepresenteerd op televisie. Dit was slechts de eerste ronde van de quiz. Ik kom zo even langs om te kijken hoe uw score ervoor staat. Maar houd de moed erin, er komen nog veel meer quizvragen. En die prachtige prijzen zullen u zeker niet ontgaan. Graag tot straks. Dank je, Ivo. Tijd voor John Filmer. Uh, John Fillmore speelde zijn eigen uh, door, zichzelf, door, <laughs> door zichzelf gecomponeerde Amanto de Roomba. Uh, voor de mensen die uit lijsterscijfers uh, van vroeg volgens, blijkt... dat er heel veel mensen om uh, 7,5 minuut voor negenen in inschakelen. En voor die mensen zeg ik nu even dat wij uh, een jubileum vieren. 33,1 derde jaar zijn we. We zenden uit vanuit uh, beeld en geluid in Hilversum. Daarom gant het een beetje. En daarom hoort u af en toe applaus. Want er zijn heel veel gasten bij deze speciale uitzending. Zoals de volgende gast, een van de vroege vogels-iconen, mag ik wel zeggen. Een icoon met een baard. En dan heeft hij waarschijnlijk al een vermoeden over wie ik het heb. En we gaan hem nu even een heel bijzondere tune in de maag splitsen. Komt hij? Klik, kluk, kluk, kluk, Ja, Nico, je zit al te lachen. Nico, daar Goedemorgen. Ja. Ja, oh, die Tioen, die, nee. die staat ook op de, op de ja. LP. Vroeger vogels viniel. Ja, prachtig. Maar ja. Nee, je vindt mij helemaal niet prachtig, maar je hebt er een hekel aan. <laughs> nou ja, kijk, ik ben met dat, dat nadoen van die vogels begonnen. Dat is natuurlijk wel een beetje gek, dat snap ik ook wel. Maar we hebben daar een hele serie cd's mee gemaakt. En door die vogels een beetje na te doen en te, en te imiteren... kun je het tussen je oren krijgen. Dus als je één keer uh, weet... Als je het een aantal keren na fluit, dan kom je buiten en hoor je de fiets. En dat heeft hem zelfs in ieder geval weten. Dat gaat Misschien een leuke leuk, leuk, leuk, leuk, ja. quizonderdeel zometeen. Ja, je straks je even wat vogelgeluiden Dus dat met vogelgeluiden spelen, dat is een beetje een tweede natuur geworden. Maar ja, het is, uh, ik zeg altijd mensen, zing die vogelgeluiden na, maar doe het onder de douche. Doe het niet in het openbaar of zo. Het is een beetje teruggetrokken, Weet je, je werkt al heel lang aan ons programma mee. Weet je nog wanneer de eerste keer was? Poe, dat is lang geleden hoor, met, met uh, Carla van Lingen. Dat was in, in, in, in Rossum was dat. En, toen moest de hoogspanningslijn, die moest daar uh, onder de grond door. En Carla woonde in dat gebied. En zo is het een beetje begonnen. En toen met Hilda Winninghoff hier hebben we nog een hele serie gemaakt. Dat uh, was de eerste cursus. Maar ging dat, het wel over vogels? Want ik hoor een, het een lijn wel over. Ja, en, uh... ja, het ging eerst ook over, over vanuit vogelbescherming was dat. Okay. Die, die hoogspanningslijn die moest onder de grond houden. want dan gingen vogels tegenaan vliegen. En, uh, ja, en toen kwam het verzoek, Nico weet niet elke week een spelletje doen... Met de Vogelgeluid. Ik, zeg, nou, ik dacht het niet, iedereen kan het horen. Maar ja, het is, ze hebben me toch overgehaald. Je hebt het toch laten omlullen. En van het een is het ander gekomen. Want wanneer oh, ja. ben je dan begonnen met die cursus, Vogels Kijken? Uh, vogels Kijken, volgens dat kijken was in, op de radio. Uh, ja, Vogels Kijken op de radio. Ja, Dat was in 1989 of zo. Was dat. En hadden we 25.000 cursisten. Dus geweldig was dat. En Vogelbescherming kreeg er heel veel leden bij. En Vogelbescherming heeft toch heel veel ook aan vroege vogels te danken. Hè? Want als het nou even gaat om, om een van de hoogtepunten die we gehad hebben... dat was natuurlijk het feit dat uh, na jarenlange samenwerking... de jacht op trekvogels en de jacht in natuurgebieden werd verboden. Ja. En dat was lastig, want vogelbescherming probeerde dat eerst alleen. Maar dat ging niet echt goed, we waren gewoon niet groot genoeg. En Natuurmonumenten en het Wereld Natuurfonds wilden misschien wel meedoen... maar die wijfelden een beetje. Maar toen heeft vroege vogels, heel slim, de voorzitters gebeld van die organisaties, Ed Nijpels en Winschemers... van wat vindt u nou van die jacht op trekvogels? Moet die stoppen? Ja, natuurlijk moet die stoppen. En toen zijn ze allemaal gaan meedoen. En toen heeft uh, uh, Josias van Aertsen... die heeft toen van de VVD... Hey, samen met gestimuleerd door het CDA... dat waren toen nog partijen die stonden voor de natuur... Uh, uh, de jacht op bijna alle vogels in Nederland verboden... en ook de jacht in natuurgebieden verboden. Ja. En het is, is fantastisch een dat, succes. dat dat gelukt is. Is dat jouw ultieme vroegevogelsmoment? Dat is mijn ultieme vroegevogelsmoment. Dat, dat Nederland beschaafd werd, zeg ja. maar. Dat je, dat je de natuur in kon gaan zonder dat je s morgens tot tien uur moest wachten tot de geweren uitgeknald waren. Dan kunnen waren. ze in Frankrijk en op Malta een puntje aanzuigen. Ja, uh, en, uh, in die, in die uh, 33 uh, en derde jaar is ook veel veranderd. Er zijn vogelsoorten bijgekomen, er zijn ook vogelsoorten verdwenen. Ja. Uh, zeg maar, de, de, de zogenaamde pechvogels. Ja, um, de pechvogels, die, uh, die zitten toch vooral ook op, op de integrarisch gebieden. Denk maar aan, aan de grotto die geweldig achteruit is gegaan. Hier hoor je... <middels> je moet er niet aan denken dat je dat geluid nee. in de toekomst zou moeten missen. De veldleeuwerik die, die vertrokken is, zeg maar, die, uh, die vind je eigenlijk alleen nog maar uh, op de heidegebieden. Bijna niet meer bij de boeren. Nee, maar die geluiden... Ik, hoor, ik hoorde dan nog wel. En de, en de veldleeuwerik ja, ook wel. Er zijn nog gelukkig een aantal boeren die samen met vogelbescherming en vrijwilligers zich ervoor inzetten. Maar het is natuurlijk niet half meer wat het geweest is. Dat maar, gaan we ook niet meer terugkrijgen. Maar welke schuim. zijn er echt uitgestorven? Nou, echt verdwenen. is dus bijvoorbeeld de Ortolaan. Ja, een, een klein zangvogeltje wat bijna niemand opgevallen is. Even zo'n kort liedje heeft hij... Ja, dus de ja, is En dan heb je echt. nog de, de klap extra en de grauwe klawier. Dat waren vroege vogels die heel algemeen voorkwamen, die iedereen kende. Maar ja, in een eeuwtijd zijn die geleidelijk aan verdwenen... omdat dat, dat platteland is steeds industriëler geworden. Hè? Dus dat zijn echte losers. Ja. Ja. En, en welke vogels zijn de winnaars? Ja, we hebben goed nieuws, hoor. Ja. Wat dat betreft ja. hebben we ook heel veel bereikt. Ja, bereik. ja zeker. Een, uh, feestje, Als je, als je dus denkt aan, aan, aan de roofvogels, dan gaan we toch heel anders mee om. Want, uh, He, hier in je had heel veel roofvogelvervolging vroeger in Nederland. Dat is voor een groot deel gestopt. Uh, die gifstoffen zijn uit het milieu verdwenen. Dus roofvogels, je kunt niet naar buiten gaan of je komt wel Buizert. Havik tegen. En dan natuurlijk ook een aantal... Ja, nu Havik even, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. We zijn de, de, de moerasvogels. Daar gaat het ook een stuk beter mee. We hebben grote zilverrijgers gekregen. Kleine zilverrijgers gekregen. De ooievaar. He. Wie van u heeft er pas nog een ooievaar gezien? Allemaal, Kijk, zie je. Die je al al. bijna uitgestorven al. in Nederland. Uh, uh, kerkuil was ook bijna vertrokken, is ook weer terug. Dus er zijn ook een hele serie succesnummers die, ja. uh, die we kunnen vieren. Ja. Ja. Welke vogels staan er nog op jouw lijst? Zijn nog er nog, nog vogels die ja. Alle andere vogelaars, Harvey van Diek noem op, allemaal gezien hebben waarvan jij zegt... Pat. Nou, nee, ja, ik, ik had jarenlang, daar had had ook veel plezier om gemaakt. Had ik, een schaamsoort heet dat, hè. Een soort die je eigenlijk moet zien. En, en, en ik slaat een schaamsoort? Schaam, daar moet je ja. voor schamen ik zie dat je het niet hebt, he? Kees Moeilijker, conservator van het natuurhistorisch ja. Stories in Rotterdam, is hier ook. Die heeft natuurlijk een zoektocht gemaakt naar de schaamluis. Ja. Maar ja, daar ja. heb jij het schaam, niet over. Is, dat is een heel andere plek. Nee, de schaamsoort. Je hebt mensen die hebben als schaamsoort de kleine, bonte specht. Nou, die is ook heel lastig te zien. Maar ik had de zeeaard als schaamsoort. Nou, iedereen had onder andere zeeaard ja. gezien. En ik wist hem steeds te missen. We gaan afronden, Nico. Je hebt hem gezien nu, of niet? Ja, al vele malen. Nico, daar, heel hartelijk bedankt.